Drie uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger stelt een test met een lange afstandsraket uit... om te voorkomen dat de spanningen met Noord-Korea verder oplopen. Dat zegt een functionaris van het Pentagon. De raket zou komende week in Californië worden gelanceerd... maar de VS vreest dat de lancering verkeerd wordt geïnterpreteerd... door Noord-Korea en de crisis verergert. Noord-Korea dreigt al weken met aanvallen op Zuid-Korea en de VS... Het regime is woedend over de VN-sancties tegen het land... vanwege een kernproef in februari... en over de legeroefening van de VS en Zuid-Korea die daarop volgde. Het kan vaker voorkomen dat grote spaarders geld verliezen... als een bank moet worden gered. Dat heeft eurocommissaris Reen gezegd. Daarmee volgt hij de lijn van eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. Reen zei in een interview dat beleggers en spaarders... aansprakelijk zijn bij het hervormen van een bank...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 In de Eredivisie heeft PSV een moeizame overwinning geboekt op hekkensluiter Willem II. Het werd 3-1. PSV staat nu in punten gelijk met koploper Ajax, dat vandaag thuis speelt tegen Heracles. Ook Vitesse kwam in punten gelijk met Ajax. Vitesse won met 3-0 van NAC. Verder werd FC Twente rode JC 2-0 en eindigde PEC RKC Waalwijk in 1-1.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 Frank van der Linde. Goeienacht, je luistert naar Radio 1 inderdaad. En uh, vannacht wil ik het met jou hebben over de crisis. Het gaat eigenlijk al jaren over de crisis, maar... Um, ja, het, in één keer stond het een beetje zo plots voor mijn deur. Omdat de uh, afgelopen zomer ging uh, de, de zaak van mijn uh, vader failliet. Die heeft een kledingzaak. En uh, daarbovenop ging ook nog hun huis in de verkoop. Uh, ze hebben uh, een uh, gezinswoning waar ik en mijn broer zijn opgegroeid. En we zijn inmiddels al een tijdje uit huis al, maar toen kwam ik aanlopen. Ze wonen in Uithoorn en ik kwam van de bus en ik liep zo naar mijn huis toe. En opeens stond er zo paal met een bord en dan stond er te koop op. En toen dacht ik, oei, het begint nu wel echt heel serieus te worden. En uh, ja, het dus, dus eigenlijk voor het eerst dat de crisis echt een beetje bij mij aanklopt. En ik vroeg me af, wat merk jij van de crisis? Wat voor invloed heeft het op jouw leven? Het kunnen grote, het kunnen kleine dingen zijn. Um, bijvoorbeeld uh, een groot ding dat je je baan ook bent kwijtgeraakt. Of kleine dingen dat je alleen nog maar huismerkproducten koopt in de supermarkt bijvoorbeeld. Of dat je een krantenabonnement hebt opgezegd. laat het me weten. 0800-1121. En het is een gratis nummer, dus daar, ja, dat scheelt. Daar ben je in ieder geval geen geld aan kwijt. 0800-1121, wat merk jij van de crisis? Ja, ik merkte dus uh, nou ja, afgelopen zomer bij mijn vader. Die, uh, zijn, zijn, zijn winkel ging failliet. En uh, nou ja... Het huis in de verkoop. En uh, vanmiddag ging ik, even, ging ik even bij hem langs bij mijn ouders... een kopje koffie te drinken. En toen vroeg ik aan mijn vader... Van, uh, ja, hoe voelt het nou om uh, ja, zo slachtoffer van een crisis te zijn... en om je kledingzaak te verliezen. Dat voelt heel vervelend. Je hebt gewoon een, al je jaren dat je in een, in een van mijn winkel hebt gehad... heb je het allemaal opgebouwd en het is allemaal voor jezelf. Dus je denkt, nou, dat gaat lekker door zo allemaal. En op een gegeven moment dan uh, merk je toch dat het minder gaat worden... En dat wordt nog een keertje wat minder. Je gaat mensen ontslaan. Je gaat er alleen staan. En op een gegeven moment houden ze helemaal op zelfs. Ja. En dan val je wel in een zeer diep gat. Ja, maar zag je het dan niet aankomen? Want op zich, de crisis loopt nu al wel voor vier, vijf jaar. En daarvoor werd er ook al wel gewaarschuwd van het gaat slechter. Zag je het niet aankomen? ja Natuurlijk zie je dat wel aankomen, maar ja, je moet toch doorgaan op een of andere manier. En je wilt het ook niet aan geloven eigenlijk, want je denkt het is je eigen winkel en je doet er alles voor. Dus het, het gaat op een gegeven moment wel wat beter worden. Maar ja, helaas, het werd nog slechter en het werd nog een keertje slechter. Ja. Dus ja, dan, dan wordt het allemaal heel moeilijk. Dus dan ga je op een gegeven moment denken van, wat moet ik er nu mee gaan doen? En heb je nog noodgrepen gedaan om, het wel, om je hoofd wel boven water te houden? Ja, wat je sowieso gaat doen, je gaat alles extra afprijzen. Maar ja, dat betekent ook dat je geen, geen winst meer maakt. Dus dat, uh, ja, nee, dat, dat zijn de dingen die je nog kan doen. Maar ja, op een gegeven moment houdt dat dus helemaal op. En dan, uh, waar ik zat op dat moment in Amsterdam-Zuidoost... Uh, ja, de mensen hadden daar helemaal geen geld meer. Mensen die nog geld hadden, gingen ook weg. En toen was het moment daar dat dus, nou ja, uh, het hoge woord was eruit... je zegt je zaak op, je, je laat je failliet verklaren, heet dat volgens mij... Ja, dat, dat is, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Dat moet toch gaan gebeuren. Maar het is een, fa een faillissement. Is dat. Ja, ja. De winkel is nu al meer dan een half jaar dicht. Ongeveer, ja. En dan? Wat gaat er dan in je hoofd om? Ga je dan al plannetjes maken van... oké, okay, hoe kunnen we verder? Of denk je echt van... oké, okay, ik heb geen idee meer wat ik moet doen? Nou, dat ik geen idee meer had. Er waren gewoon geen ideeën meer, want er was geen geld meer. Dus ik had helemaal, had helemaal geen zin om nog iets te gaan bedenken. Ik had alleen mijn schulden bij iedereen. Ja. Dus ja, dan, dan, dan krijg je dus ook niets meer... Dus dan haalt het helemaal op en dan wordt het heel moeilijk, ja. ja. Maar, wat heb je maar kreeg je ook niet een soort van. dat je dacht: ik ga er gewoon. dit is me gebeurd. En je zag het ook al aankomen en het is een levenswerk, maar het is je gebeurd. En dat je er dus weer een soort kracht uithaalt. Dat je denkt: van. Ah, dit wil ik dat nooit meer gebeurt, dus ik ga daar helemaal voor nu. Of ik ga daar helemaal voor. Ik heb mensen gesproken die. het opent ook wel weer nieuwe deuren. Gaat een deur dicht, het opent wel weer nieuwe deuren. Of kan je daar echt niet aan denken? Ja, natuurlijk heb je er juist wel aan gedacht. En je gaat natuurlijk in je hele netwerk die je dus allemaal hebt... die, die ga je langs en het verhaal vertellen. en van Heb je wat voor mij? Kan ik met jullie wat doen? En daar ben ik echt maanden mee bezig geweest. Maar ja, op een gegeven moment, ook mijn leeftijd is toch ook belangrijk. Ik ben 57 en ja. dan kom je bijna niet meer aan het werk. Dus dan hebben ze ook allemaal zoiets, zeker in de kleding waar ik zat. Dat is natuurlijk best een jongere gebeuren. Dus dat... Nee, er was niets meer in te vinden. Helemaal niets meer. En toen? Ja, ik ben op het moment ben ik met een taxi pas bezig. Ja. En dat is een, eigenlijk een noodgreep, Dat het is iets wat ik helemaal niet ambieer. Maar ja, dat kan je nog wel heel lang volhouden. En daar heb ik in principe, als ik die pas gehaald heb, heb ik een baan. Nou, ja, dat is dan positief. Nog heel even terug naar uh, het moment dat het dus dat je dat te horen kreeg. En ook dat op een gegeven moment het huis, dan, ons huis, mijn ouderlijk huis... het heel raar is om zo'n bord in je voortuin te zien staan. In één keer zie ik komt aanlopen. is voor jou natuurlijk nog raarder, want jij hebt het ooit gekocht. Schaamde je je ergens? Nee, daar heb ik nog totaal geen last van gehad. Ik heb er alles aan gedaan, dus ik heb zoiets van... De, nou, het, het, het zij zo. En er is niets aan te veranderen, Het is wat ik zeg, het zij zo. Ja, maar ik kan me best wel begrijpen. Want je zei in het begin van het gesprek, van je hebt iets opgebouwd. Twintig jaar lang heb je in die winkel gestaan. Op een gegeven moment werd die winkel van jezelf. En in één keer is dat weg. Voelde het dan als een uh, mislukking of zo? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is gewoon buiten mij omgegaan. Ik kon hier helemaal niets aan doen wat er gebeurd is. Dus ik had niet zoiets van dat het mijn schuld was of wat dan ook. Dus echt slachtoffer van de crisis? Ja, van de financiële, economische crisis? Ja, slachtoffer van de crisis. En hoe uh, heb je daarna gedaan? Want uh, nou ja, een vriend van jou, Daan, die is ook al heel lang uh, werkloos. Heb je, wat, heb je daar wat aan? Vroeg ik me af. dat je, met je, vrienden, je hebt met je vrienden erover natuurlijk, maar kan je elkaar dan ook helpen? Nee, daar kan je eigenlijk elkaar niet mee, niet mee helpen. Het, het voordeel is dat er natuurlijk wat meerdere uh, vrienden van mij dan vrij zijn. Dus dat je met elkaar wat kan doen. Maar je nee. kan elkaar niet helpen met, met, een, met een baan zoeken. Nee. Dat, dat, dat, maar dat wel werkt. psychisch misschien. Dat je, want Het is wel een klap ergens. Het is, het is een behoorlijke klap, ja. ja. Daar heb ik ook echt wel, wel uh, een aantal maanden last van gehad. En soms heb ik het nog wel eens hoor. Maar dat je dan wakker schrikt of zo? Of dat je denkt van shit, wat moet ik met mijn leven? Ja, nou, dit laatste dus. Ja, is dit nu alles wat ik nog, uh, hè, waar ik hard voor gebeurd heb, heb ik helemaal, eigenlijk helemaal niks meer. Dus dat, dat is wel een probleem. Ja. Ja. En hoe is het dan? Want dat vroeg ik me ook af. En ik heb ook wel uh, mijn mama erover gehad. Maar volgens mij is dat ook wel heel lastig als jij in één keer thuis bent, heel vaak. Maar ook in een relatie lijkt me dat ook heel lastig. Heeft dat ook nog... Hoe, hoe, hoe heeft mama je geholpen, bijvoorbeeld? Nou, ze helpt me ontzettend veel. En, en ik ben gewoon uh, thuis, ben ik alles gaan doen. Want zij is meer gaan werken. Eén of twee dagen, wat ze kan, kan werken, dat doet ze. En dan, uh, ja, ik, ik doe het hele huishouden. Ik, ik kook en ik, ik koop het. En uh, ik zorg dat alles netjes is hier. En dat vind ik eigenlijk niet zo slecht. Nee, dus als het, als het zo door zou moeten gaan dat ik nooit meer een baan zou kunnen krijgen... wat ik niet hoop natuurlijk... dan zou ik dit best vol kunnen houden. Ja, maar we moeten wel geld is hebben. Moet wel een rare wisseling in, één keer in je leven. Dat je dan op je 58ste in één keer huisvader bent. Wat op zich, nou ja, wat je zegt, best wel bevalt. Alleen had je natuurlijk nooit kunnen bedenken... toen je twintig was en begon met werken. Nee, absoluut niet. Nee, nee, ik had het uh, voor twee jaar geleden helemaal nog niet gedacht. Dat er zoiets zou kunnen gebeuren. Maar ja, als het gebeurt, gebeurt het. en uh, Je gaat op een gegeven moment ga je eraan wennen ook nog. Ik sta wel altijd op tijd op, wat ik altijd gedaan heb. Ik wil wel een bepaalde doorgang hebben in mijn, in mijn leven. Maar je doet gewoon ook leuke dingen, veel meer leuke dingen. Ja, ja ik, ik hoop natuurlijk van harte... en ik denk dat heel Radio 1 het ook wel met mij hoopt... dat je een baan vindt. En ik denk dat er heel veel mensen in hetzelfde pakket zitten. Heb je nog een tip? Want je bent nu een beetje ervaringsdeskundige, nu een half jaar... Je nog wat, wat moet je het best doen? Stel dat, stel dat er nu iemand luistert en die, uh, die is ook net zijn baan kwijt. Wat kan je dan voor tip geven? Nou, sowieso wat ik dus altijd doe, veel eruit gaan. Dus veel sporten in ieder geval of, of andere leuke dingen die je ja. wilt doen... waar je je hoofd mee leeg kan maken, is heel erg belangrijk. Dus niet constant aan het blijven denken. Andere dingen gaan doen. Dat is het allerbelangrijkste. En niet bij de pakken neer gaan zitten hoe aanlokkelijk dat in het begin misschien ook is. Nee, nou ja, heb ik zelf ook gehad, hoor. Ik heb de eerste paar maanden had ik echt zoiets van... Uh, wat moet ik verder met mijn leven? En op een gegeven moment kom je er wel doorheen... als je maar gewoon rustig door blijft gaan met alles... en goed blijft denken wat er allemaal kan gebeuren... en wat je wil, en gewoon door blijven gaan. Ja, die... Er komt altijd wel iets ja, in je leven. maar die omslag is wel lastig, lijkt me. Ik zit eraan te denken... ik zou niet weten hoe het voor mij zou voelen... om nu in één keer geen baan meer te hebben. Nu ben ik nog... Ik ben 24, dus het is een heel ander verhaal. Maar als ik dan in jouw schoenen zou staan... lijkt me wel heel lastig om weer die lust terug te krijgen. Gewoon voor, voor leven, voor werken. Voor... En dat is misschien zwaarder dan dat het daadwerkelijk is. Maar je moet wel dat knopje omzetten. Ja, dus... ja dat, dat moet je wel doen. Maar ja, goed, dat, je gaat vaak naar dingen, want ik heb wel allerlei afspraken gehad met mensen natuurlijk. En dan ga je naartoe en dan ben je heel vrolijk en dan zeg je het allemaal van, oh, ik heb er weer zin in. En, en, zo. Maar als je dan weer in je autootje zit of op je fietsje zit, dan is het toch zoiets van, ja, ik heb er allemaal wel zin in. Maar zal dat ook nog wel gebeuren? En dan val je weer een stukje terug, ja. Maar ja, dat, dat blijft altijd tot je weer wat hebt, ja. blijft het wat doorgaan. Ja, en nu heb je hopelijk iets met de taxi pas ja. als, het, als, het, als het examen binnen. Wanneer, wanneer is het examen? Dan werk ik ook examen doen. Ja. Heel veel succes, maar. Ja. Zet hem op, hè? Nee, niet gek. Ja, komt goed. I spent my time watching the spaces die grown between us, and I cut my mind.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 I'll always remember you the same oh, Eyes like wildflowers with oh, the demons are chained Steuntje in de rug voor mijn vader met Ben Howard en Keep Your Head Up. BNN Radio 1. <tie> Nachtbrakers Frank van der Lende. Ja. Die verdraaide crisis, die grijpt om zich heen. En uh, ja, misschien heeft hij ook wel jou te pakken gehad. 0800 1121. Wat merk jij van de crisis? Of zoals uh, Filemon eerder zei, wat merk jij niet van de crisis? Gaat het wel eigenlijk langs jou heen? Wat eigenlijk ook wel een beetje voor mij geldt, puur persoonlijk. Ik heb er op zich ook niet last van omdat ik een baan heb. Maar misschien ben jij je baan wel kwijtgeraakt. Of uh, ja, probeer je, je huis te verkopen al, al drie, vier jaar en krijg je hem gewoon niet weg. 0800 1121. je mag ook mailen. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl En uh, elke week bel ik even met, uh, met Katelijn. Die heb, ik keer, uh, die, die heb ik een keer ontmoet in de kroeg. En uh, het, is, het is een leuk meisje. En ik denk van ja... Zij, zij maakt ook wel dingen mee en ze kan ook meepraten over elk onderwerp elke week. Dus Katlijn, goeie, goeie nacht. Hey Frank. Hé, hey, de crisis, heb jij. Ja, daar gaat het over. Heb jij daar iets. Merk jij daar iets van persoonlijk? Ah, het valt bij mij op zich nog wel mee. Maar ik moet zeggen, als je zo met je vrienden erover praat, merk je wel dat het echt effect heeft, bijvoorbeeld op banen zoeken en zo. Oh, want je hebt vriendinnen hoorten. die een, zoekt, een baan zoeken ja. en die kan het gewoon niet vinden. Nou, dat bijvoorbeeld mensen die net een baan hebben en dan op een gegeven moment ze dus gewoon weer ontslagen omdat er, uh, ja, er moet uit en dan ga jij er als eerst weg. Ah, omdat je, het is dan de, de, de last in first out methode? Ja. Ja. En daar zijn jouw vriendinnen de dupe van? Ja, nog best wel veel. Maar hoe dan? Want in welke sector zoeken zij dan dat het zo lastig is? Ja, je hebt er een paar bij um, HR, weet je, dat je die kant op of dat je... HR? Je hebt eigenlijk, ja, dat is wat uh, human, uh, hoe heet het? Is? Dat ja. zeg maar, uh, bij bedrijven, zeg maar, als je mensen aanneemt en kijkt hoe dat allemaal loopt en zo. Mm -hmm. Human resource, inderdaad. Ja. Maar um, ook echt van alles. Ik vind dat je best op in de kunstsector, dat mensen bijvoorbeeld uh, nou ja, kunstgeschiedenis hebben gedaan, dat ze gewoon niet aan de bak komen. Nee, en dat zijn ook wel de moeilijke sectoren dan waar, om, om werk te vinden. Ja, ja. Maar je, het is, ja. Ik, ik weet het is gewoon, ik denk echt nu heel lastig. En je merkt ook wel een beetje dat als ik zo omheen kijk, dat mensen gewoon eigenlijk dan maar denken: ja, dan ga ik maar reizen of gewoon ergens anders werken of even in een horeca of iets dergelijks. En dat je gewoon dan maar later iets doet wat je echt graag wil, maar dat je gewoon een beetje een soort van je toekomstplannen opzij zet om het maar een beetje voor jezelf te goed te houden. Nou, eigenlijk dat je, het, dat je het uitstelt? Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. En, um, en, en zelf verder. Um, nou ja, jij, jij, want heel veel mensen gaan bijvoorbeeld ook in kroegjes werken, wat jij zegt. Want daar zijn wel ja. banen in te vinden. Dat is wel grappig. Want dan hoor ik van mensen van. Ah, oh, ik kan geen baan vinden. En dat, dat is lastig. Maar dan zie ik wel bij een kroeg en bij een schoenenwinkel wel baantjes. Ja, nee, dat klopt. En daar kun je ook nog best veel in vinden en ook best veel. Dus dat is dan ook wel relaxed. Maar je merkt dan wel, bijvoorbeeld, ik werk zelf in een bakkerijtje. Uh, ja. En daar werken dus allemaal mensen die bijvoorbeeld net uh, klaar waren met een opleiding. Of inderdaad. Um... Oh? Oh? Ben je er nog? Oh, dat gaat niet helemaal goed. Ik, uh, nou ja, Katlijn die, die rijdt een tunnel in of iets dergelijks. Maar dat ging niet helemaal goed. Um, ik hoop dat het wel goed gaat met Els. Els, ben jij daar? Nee, nee, dat gaat ook niet goed. Ik ga even kijken wat het uh, technisch het probleem is hier. En dan, uh, dan want ja, Els die heeft ingebeld. 0800-121. Het gaat over de crisis. Het is nu een beetje crisis hier op Radio 1. Technisch gaat het niet helemaal goed. Maar zometeen ben jij weer helemaal hier op de radio. En dan eerst nu een plaatje uit de crisistijd uit de jaren 80. Begin jaren 80 was het ook crisis. En toen maakte The Cure deze plaat en die plaat heet A Forest. die laatste bas tonen. Wauw, de Cure. Wat mooi. Je hoorde A Forest. Op Radio 1 in BNN en Nachtbraken. en het gaat over de crisis. En toen net was er even crisis met de telefoonlijnen, maar als het goed is... Als het Hallo, goed is... Ja. ja, Els, ben je daar? Ja, de verbinding oh, net je bent er. Ja, nee, ja, het was even gehannes met de telefoonlijn, maar nu is er niks meer aan de hand, want nu kan het niet meer fout gaan. Nee, nee. Els, het nou, is ik een... Uh... Zeggen, uh, ja. ik, ben, uh, uh, ik zit tegen mijn AOW aan. Mm -hmm. Hoe oud ben je? 64. Ja, nou, zie zit je er echt bijna tegen? Ja. ja. ik zit dus met mijn aow gehad, Maar ik zit dus ook, uh, dat ik nu in de bijstand zit. Ja. De bijstand gaat omlaag, de uitkering ben dus alleenstaand. En de uitkering is met 10 euro letterlijk en figuurlijk verlaagd. Ik heb dus dezelfde toelages als wat anderen ook hebben. Dus huurtoeslag en zorgtoeslag. En als bijstandsgerechter, als alleenstaande, heb je al 879 euro. Mm -hmm. Ik ben de helft kwijt van mijn uitkering voor de huur. Dus bijna 400 euro ben ik kwijt voor de huur. Dus dan heb ik de huurtoeslag al betaald. Dus ik moet van ruim 400 euro gas, licht, water, telefoon, eten, drinken, alles betalen. Je lening moet je betalen. Nou, je komt gewoon niet meer uit. In juli aanstaande gaat waarschijnlijk de bijstand weer omlaag. Ja. En dat gaat alle zes maanden omlaag. Dat, nou ja, ik ben al nou voor het eerst. Uh, uh, dat ik door mijn financiële bodem heen ben gezakt. Maar komt het? En, uh, de hoe... bijstandsgerechtigden moeten nu naar de voedselbank. want de regering blijft maar geld weghalen. Ja. En je kunt er gewoon niet meer van leven. Nee, en dat is dan die bezuinigingen, de economische crisis. waardoor jij steeds minder bijstand krijgt. Maar ga je het, kan, kan je het uitzingen tot je 65ste? Want dan krijg je een AOW. en dat is meer dan je bijstand, of niet? Ja, dat scheelt net op per maand 143 euro. Nou, dat is ja, nogal ik wat. weg. Toch? Dus, en je pensioen, de pensioen gaat lopen. Ja. En weet je wat ook zo goor is? Je zit natuurlijk met het AOW gehad. En dan zegt de, de, de bijstand. Nou, dat is leuk. Je krijgt pensioen. Dus dan wordt die pensioen aangevuld tot bijstandsniveau. Je, het heeft ook fiscale gevolgen. Want in de maand dat je jarig bent, dat je dus 65 wordt. moet je de hele maand betalen alsof je geen 65 bent. Dus dat houdt in dat je dus de mensen die onder 65 zitten. moeten 21% meer aan belasting betalen. Dus dat geldt ook voor je pensioen. Nou, ja, het is flink sappelen. En uh, nou, dus dat, is, dat is 21 dus dat wordt je dan ook nog bestolen, want je bent je pensioen kwijt. Plus dan ook nog eens 21 meer aan belasting betalen. Ja. En, en uh, nou ja, dat geintje, dat scheelt je tussen de 250 en de 300 euro wat je extra schade van hebt. Waar je dus niets van terugziet. Maar wanneer word je 65? In deze zomer. Oké, okay, dus... Dan moet je het nog uitzingen tot dan. En dan heb je die vervelende maand daarvoor. Maar daarna is het wel iets rooskleuriger. Dus je hebt wel iets om naar uit te kijken. Dat wel. Maar ik bedoel... Ik bel ook op omdat er heel veel mensen zitten... die precies in dezelfde boot zitten... die dat niet hebben. Nee. Maar kan je dan niet de krachten bundelen... met, met, met, met mensen die in hetzelfde schuifje zitten... en die wel hetzelfde hebben? Of met vrienden? of met uh, de... Ja, dat, dat, dat, maar heel veel mensen zijn murf. Die hebben het gehad. Als iets je dan is het armoede. En weet je wat je nog veel neersloopt? Het imago dat het heeft. Dat mensen raar naar je kijken? Ja, en dat je, dat je gewoon wordt uitgemaakt. Van werkschuwtuig. Terwijl je je lam solliciteert. Je krijgt geen schijn van kans ja, het een... om überhaupt handwerk te komen. Eens de 45 gepasseerd kun je het schudden. Ja, lastig je krijgt dan. gewoon niks meer. Die jongeren die, die lopen al bij hopen op de keien. Iedereen vreest voor nou zijn Ja, baan. Wat, wat Katlijn ook toen net zei, voordat ze uh, wegviel, zei van ook haar vriendin om haar heen... die hebben, vinden het moeilijk om aan een baan te komen. Dat zijn meisjes van 4, 25. Dus moet je nagaan hoe het is als je 20, 30 jaar ouder bent. Ja, nou, dat kun je gewoon schudden. Je kunt er gewoon vergeten. Als je nagaat, dat er uh, gisteren een hele grote demonstratie geweest voor de thuiszorg. Ja. Anden af van de thuiszorg. Ik had uh, laatst, ik sprak iemand uh, van de woningbouw, mijn huisarts. Ik bedoel, ik, ik praat er heel veel over. Dat mensen liggen te verkommeren in hun eigen vuil. Letterlijk in hun eigen stond liggen, omdat er geen hulp is. Want mensen kunnen het niet meer betalen. Nee. Oh, en dan ben ik, Goddank nog, nog gezond, toch als ja. zover het nog kan. Maar je zal maar oud worden in deze tijd. Ik geloof zoals het nu blijft gaan... Nou, ik denk heel veel mensen aan uit de gaan denken. Je zal toch wel in je eigen strand liggen, want dat, dat, dat is niet ja, oud. dat geur je niemand. Maar in jouw geval nog even, Els. Je moet het uitzingen tot de zomer en dan komen er, als het goed is, betere tijden. Dus op zich is dat wel weer rooskleurig. Voor mij wel, ja. ja. Ja, bedoel, ik leef niet alleen, Nee, hè? maar misschien kan je je medemens helpen dan als het weer wat beter met jou gaat en je weet hoe het is om, nou ja, uh, met ervaringsdeskundigen dan ook wel een beetje, toch? Dus dan kan je misschien mensen adviseren. Ja, nou, daar ben ik ook bezig. Daar ben ik ook bezig mee. Nou ja, zet hem op, Els. Ik zou zeggen bedankt voor de gelegenheid en ik hoop da dat ik een oproep kan doen aan de regering van mensen, uh, doe eens wat aan die bijstand. Want, ik ja. bedoel, als bijstandsgerechter ben je gewoon financieel vogelvrij. Bij deze. Dankjewel, Els, voor het bellen. Kijk, wat doe je? Doe groetjes. Rob, goedenacht. Ja, Goede hier. Dank, uh, Hi. Rob. Hi. Jouw, uh, wat, wat, wat, wat, hoe is de crisis voor jou? Heb jij, merk jij ervan? Heb jij er, heeft dat invloed op jouw leven? Niet persoonlijk. Oké, okay. maar, ik hoor een maar. Ja, uh, er is wat anders. Ik heb een bedrijf en daar wil ik uitgebreiden. Ja. Maar, dit punt, het huis van mijn moeder, dat is. Uh, een dik jaar geleden verkocht. En de eerste, nou, dat is de makelaar die al uh, bijna 10.000 euro kreeg. En een maand later is mijn moeder overleden. Maar nu komt vers 2. Mijn moeder had het testament, dat moest dan geopend worden. Dat kostte, wij zijn met zijn negende. En we moest per persoon even handtekeningen zetten. In drievoud allemaal. Dat was alleen even het testament openen, dat kostte alleen 200 euro. Ja. Dat is punt 1. Ook een punt 2, Dan heeft hij er al een jaar over gedaan om de rest uit te uh, rekenen en te doen. Maar is nog steeds niet gebeurd. Nee. Er staat een gigantisch bedrag op de bankrekening van uh, bij die notaris. En hij doet er nog niks aan. Ten tweede is, uh, de regering heeft heel veel dingen veranderd Door die uh, eerste instantie met die uh, hypotheken. Ja, dat de mensen allemaal snel naar die notaris gaan. Dus dat geld wat hij al van ons heeft. Hij heeft gewoon dan opzij geschoven. Hij heeft gewoon nieuwe orders allemaal binnengehaald. En nu is hij dan weer druk bezig, want het komt al in juni worden voor hij iets uh, van ons uh, gaat uitrekenen. Ja, maar dit is allemaal uh, notarisgeneuzel en uh, bureaucratie. Wat heeft het met de crisis te maken? Nou, ik, dus, uh, ik heb dus een bedrijf dat ik dus uit wil breiden wat ik niet kan. Omdat... Nee, maar ja. wat niet... In principe het is het eigenlijk heel positief dat jij kan uitbreiden, toch? Ik denk dat heel veel mensen jaloers op je zijn. Die moeten inkrimpen. Ja. Ik had er lang uit willen breiden, want ja, nu heb ik dus, het uh, uitgesteld. Ja, maar doordat de notaris een beetje langzaam is en omdat het drukker is bij de notaris? Ja, omdat nog eens een keertje, dus op een gegeven moment uh, heel veel uh, oudere mensen allemaal uh, het gespaarde geld gaan verdelen onder de kinderen, dus dan gaan ze heel verdelen. Dus daar is hij ook weer druk mee. En geloof ik, doet hij niks aan onze zaak, want nee. hij heeft die zaak toch al binnen. Ja dat vind ik heel raar. Ja, maar dat heeft alsnog steeds niks met de crisis te maken. Niet direct. Nee, nee, nee. Maar dat maakt niet uit, het is een wel een vervelende zaak, dus ik hoop dat het snel goed komt. Ja, maar ik denk niet dat ik dus uh, de enige ben uh, waar een huis aan bekocht is, van de familie of wat dan ook. Nee. Waar een notaris uh, daar heel lang over doet om het uit te keren. Nee. Ja, ik heb geen idee. Ik heb nog nooit een huis verkocht, dus ik weet niet hoe het werkt en misschien is het wel zo. Maar ik uh, ga nog even een oproepje doen voor mensen die, uh, die onder de crisis ja, lijden. Dankjewel, Rob. Als huis verkocht wordt, dat is de eerste die klaarstaat, dat is de makelaar Ja, heel goed. Eerste. Nou, dankjewel voor het bellen in ieder geval. En uh, ik, uh, ik ga nog een oproepje doen. Uh, lijk jij onder de crisis? Bijvoorbeeld zoals uh, wat betreft mijn, uh, mijn vader die zijn zaak failliet is gegaan. En uh, het huis nu te koop staat 0800 1121 0800 Mail Mailen mag ook als je niet zo beller bent. Nachtbrakers at BNN.nl Dit is een Nederlands meisje en ze zingt heel erg leuk. Ze heet Chris Berry en ze heeft een nieuwe single. En die heet Love Trip en die hoor je nu in BNN Nachtbrakers. Het is zes minuten over half vier en het gaat over de crisis. Het is geen leuk onderwerp, dus daarom dacht ik van... huppakee, even een vrolijk liedje erin, even een vrolijke noot. En daarom hoorde je Chris Berry. Elke week uh, ga ik altijd, schakel ik altijd eventjes naar de bar, naar de BNN-bar. Boyd's Bar heet die. En daar zitten mijn collega's en vrienden... en die praten mee over het onderwerp van vannacht. En dat is dus de crisis. Boyd's Bar. Boyd's bar. Ik maak echt niks van de crisis. Maar? nee. Volgens mij, ik heb juist sinds de crisis een huis gekocht. En. Uh, super relaxed, want dan kost het niet zoveel. Ja. Voor starten, startende vrouwen is dat heel handig. Ja. Maar, maar hebben Dries jullie bijvoorbeeld dat je dan minder, minder, minder uh, uitgaat? Omdat je denkt het is te duur? Nee, ik merk er echt helemaal niks van ook. Ik heb echt geen idee. Nee, niemand uit mijn vriendengroep ook, geloof ik. ik ook ja, maar wij hebben allemaal een baan hier. Dat is bij ons ook ja. wel een luxe ons salaris, natuurlijk. Ja. Maar het is wel in de publieke sector, jongens, in de zorg. Ja. Mijn vriendin zit daarin. Die, uh, dat zij komt echt... Maar letterlijk, elke dag thuis zegt ze... Oh, die is ook ontslagen. Echt? Ja. En die is ook ontslagen. Ja. Ik heb het dat ook gehoord heftig. hoor van een vriendinnetje van mij... Wat in, dat op een poli werkte en waar normaal 11 mensen werkten en dat ze de dag moesten draaien met drie. En, uh, ja. ja. Dat ja. ik dacht van... Oh, en dat is wel heftig. En dan heb je het echt ook over gezondheid en leven. Ja, en ja. En ja precies. Zo. Juist die sectoren. En, uh, ja. En ja, we hadden laatst van... een borrel met haar werk. En toen was ik daar ook. Nou, het was best gezellig. Maar er was, waren de helft was echt helemaal verzuurd. En die zeiden echt tegen mij... <laughs> ja, hoi. Ik ben, weet ik wel, Nathalie. Maar ja, je hoeft me niet meer te onthouden. Nou, ik merk wel een soort van algehele negatieve sfeer wel. Van, nou ja, mensen laten zich wat makkelijker tegenhouden inderdaad. Als het gaat over het verkoop van een huis. Ja. Of de aanvraag van Ik ja. heb wat, wat, wat jij net ook zegt... van ja, het is crisis, dus ja. ik blijf op mijn reet zitten. Dat, dat is eigenlijk een soort van een dingetje wat wel vaak... Ja, ja en je merkt wel dat mensen, inderdaad, die zijn er heel erg mee... bezig. Mensen zijn er wel bang voor, die zitten ja. constant... Ook hier hoor je toch mensen, ja, straks moeten we... 3 miljoen gaan bezuinigen. Weet je wat, ik heb wel heel vaak hoor. Ik blijf maar zitten waar ik zit. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, het die veilig. hoor je wel heel ja. veel. Ja, dat is wel een dingetje. Ja, ja angst regeert ja. Van, van de generatie van mijn ouders die zich zorgen, zorgen maken over pensioen. En ja, straks. Ja, dat ja, en je bent natuurlijk, als je nu, weet ik veel, 48 bent... en je raakt je baan kwijt, dan ja, dat ben je dan denk, best dat is wel een heel ding. Nou, ja. maar dat is ook de reden dus dat mijn vader zich heeft laten omscholen. Ja, dat vind ik wel echt knap. Maar dat heeft hij gedaan, want hij is nu geriater. En wat is voor oudere mensen, ook Alzheimer-patiënten en zo. En hij, ja, hij is gewoon gat in de markt, want ja. er is gewoon dikke vergrijzing. Ja, hij ja, dus <laughs> hij zegt, ja, ik word gewoon als uh, internist... word ik gewoon nergens aangenomen meer, omdat ik 56 ben. Ja. En uh, ik vrij gespeeld... Al ben dus ik ben te duur en ze gaan niet in mij nog investeren. Dus nu is hij dus dan een oudere dokter. Super slim. Ja, dat is slim. Maar ik denk inderdaad dat er altijd heel veel mensen te lui zijn om dat te doen. Die gewoon ja. Als, ja. als een dat soort. Het lukt toch niet. Is dat uh, de manier oh. hoe je aan de baan kan komen nu in deze crisistijd? Om je om te laten scholen? Ik weet het niet. Het zou zomaar iets kunnen zijn waardoor je in één keer weer het licht ziet en uh, weer aan de baan kan komen. Henk, Goeie Goeienocht. Goedenocht. Um, hoe zit het? Ik ja, helemaal uit Groningen. Het zo... is Kan tegenwoordig hè? met die uh, met de telefoons. Ja, gelukkig wel. De crisis, Henk, hoe, uh, hoe, uh, hoe merk jij het? Nou, Ik had uh, een hele leuke winkel uh, en een galerie in de stad. 33 jaar gedaan. En Groningen is een uh, geweldige stad. Er is nog een collega bij de NCRV die kocht altijd singeltjes bij me. Ja. Natuurlijk. En op een gegeven moment is het geld op in de, in de poltermanij bij de mensen, dat merk je. Nou, en uh, daar gaat het, daar gaat het. En, en dat vind ik niet erg. En dat, dat grijpt man die mevrouw ook wel aan, de, die voor was. Ja, Els. En uh, ja, nou ja, huis verkopen, dit, dat, zussen, nou, ik woon nu de antikaart. waar ik heel dankbaar voor ben. Maar je bent dus heel even, even een stapje terug. Je bent je galerie kwijtgeraakt en toen ben je ook je huis kwijtgeraakt. Ja. Omdat je schulden had doordat je die galerie kwijtraakte. En de stripwinkel, hè? moderne papier, was een, een begrip. het noorden, dat, uh, ja, daar, kom je, daar, daar kom je wel overheen, maar dan kom je in een ja, raar systeem wat je niet kent. He, ik wou graag wat doen en dan, dan kom je bij de sociale dienst en dan bied je je dienst aan of je bent te oud of... of er, er wordt ook, ook... Nou, je wordt gewoon aan de kant gezet. Ja. Daar ben ik nog steeds heel verdrietig van. Maar dat is ook een beetje je, je trots die dan wordt aangetast, heb ik het idee. Ja, ik wou best wat in een bejaardig thuis doen. Ik kan nog lopen, ik kan nog fietsen, dus ik kan nog zien. En uh, dat ben je echt helemaal. En dat is erger dan, dan dat je je huis kwijtraakt of, of je winkel. Je bent ook niks meer. Hè? Nee, je bent echt ontmand qua uh, spullen en qua alles eigenlijk. Ja, qua karakter, als dat niet bij je past, dan... Uh, ja, ja, ik zit nu al uh, drie, vier jaar thuis. Ik doe niks. Dat is lang. En, maar heel even nog, want je zei het er net... Van, je raakte je galerie kwijt, je raakte je uh, huis kwijt daardoor... en nu woon je anti-kraak. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Want het is wel, je, bent wel, je hebt wel weer gezorgd dat je hachje in orde was. Ja, maar dat is het om een winkel. Dan leer je veel mensen kennen aan het eind van klanten. Van de winkels, lenzen en uh, nou, dat is uh, een hele goede hoor. Dat, uh, die, geweld, het is net alsof je voor weinig bij een uh, woningstichting woont. Als ze wat kapot is komen, uh, als iets het niet doet dan komen ze en... Uh, Ah, dat, dat, dat vind ik dan mooi dat op rees. En hoe heb je het verder opgevangen, Henk? Want je hebt dus een antikraakhuis omdat je, je eigen huis kwijt was. Nou, qua werk zit je dus thuis nu, dus ook een uitkering, denk ik, net als Els. Ja, een kleine uitkering met uh, inhouding. Uh, ja. En wat doe je verder? De hele, de, de hele week, de hele maand? Uh, nou, ik schrijf. Ik vind dat mensen vooral moeten schrijven. Ja. Lezen moet maar, schrijven moet ook. Ah, en in, we hebben nog een band. En oh. uh, ja, ja, dat is wel leuk. En solliciteer je ook? Nee, ja, ik heb geen uh, sollicitatieplicht meer. Dat vind ik ook zo raar. Wat, maar waar, uh, waarom niet? Omdat ik te oud ben. Hoe oud ben je dan, Henk? Ik was 7 oktober 65. Ah, zit je daar net in. Maar wil je ook niet weer werken? Ja, natuurlijk wel, maar als je hem niet willen hebben, wat moet je dan doen? En als hij je, je aanbiedt voor uh, wat, wat ik net zei, dat je, dat je wel uh, naar een bejaarder thuis wil. Ja. Ik, ik, ik, ik wil al uh, uh, een aantal uren in de wijk met zon uh, nog ouder dan mij uh, uh, met de kar uh, door de stad koffie drinken. Maar je kan je toch je ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk dan gaan doen? Als je dan toch geen werk, echt werk kan vinden en je wel iets wil doen. Ah, dat is het niet hier. Dat, dat gaat allemaal via de, via de dienst. dat hier? De... Mm. Nou, dan word je niet aangemeld. Nee. Maar wat ga je dan maar... nu doen? Wat is je plan? Want als het goed is, uh, ga je, leef je nog wel een paar jaar. Ik denk wel dertig misschien. Uh, wat ga je doen? Wat is je toekomstplan? Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat, dat, dat snap ik al die Elsa ook goed. Uh, ik, ik heb leuke kinderen en... Uh, nou, je schaamt je rot, echt. Ja. Ja. ja. Maar wil je dan niet rechtbreien of zo Of dat je denkt, van, dan kan ik maar beter gewoon... Uh, wat ik zei, vrijwilligerswerk doen of, of iets. Nee, maar daarvoor word je dus niet opgepakt. Nee. Nee. Ja, sterkte, uh, Henk, kan ik je alleen maar wensen. Ja, nee, uh, rammen er wel door. Heel goed. En lekker, uh, lekker met de band blijven spelen, hè? Ja, altijd de blues, hè, hier in het ja, En zeker nu. Het is ook wel weer een inspiratiebron misschien. Ja, hey, ik stuur je wel een kaartje. Ja, doe dat. Hey, Goeie uitzending. Dankjewel Henk, en een, uh, en een fijne nacht nog. Blijf ja. lekker luisteren.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 Think I may be very near Way that water close it happens only at the coast so I think I may be very near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 I made shoes for someplace else now I can't walk there myself why would moving be a sin what's a gate to you or me what's a gate to you or me what a gates to you or me to a bird is but a tree oh what's a gate to you or me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 Aan mijn zoon. Frank van der Lende. WNN Radio 1. Nachtwakers. Yes, daar luister je naar en uh, het gaat over de crisis vannacht. Zometeen bel ik nog eventjes met Tim, die, uh, die heeft ingebeld op 0800-1121. Kan jij ook doen hè? 0800-1121 met, uh, ja, wat voor invloed heeft de crisis op jouw leven? Wat merk jij ervan? En dat kan... Uh, van vrienden zijn, van familie, of echt gewoon voor jezelf. Dat je zelf je baan bent kwijtgeraakt en werkloos thuis zit. Of uh, nou ja, dat je gewoon echt moet bezuinigen voor jezelf ook. 0800 1121. En ik zat eens uh, na te denken toen ik deze uitzending aan het voorbereiden was. Oké, okay, het gaat natuurlijk allemaal slecht in de crisis... maar er zijn toch ook wel misschien weer mensen die de garen bij spinnen... dat het, uh, dat het uh, bij de crisis. En toen dacht ik eens, nou, uh, schoenmakers... Want mensen kopen geen nieuwe schoenen meer, maar die laten gewoon hun oude schoenen maken. Dus ik, uh, ik kroop vanmiddag even de studio in bij BNN. En toen heb ik even een rondje gedaan langs de schoenmakers in Nederland. Quick Service. Hallo, je spreekt met Frank van BNN Radio 1. Hoi. Hoi, spreek ik met de schoenmaker Quickshoeshervers. Top. Top. Ik vroeg me af, hè. Hebben jullie het nu drukker doordat het crisis is al die tijd? Nee. Niet? Nee, als ik het druk heb, dan heb ik hier de telefoon opgenomen. Ik ga het maar Ik dacht van, omdat iedereen uh, minder geld te besteden heeft, gaan ze geen nieuwe schoenen kopen, maar laten ze, ze gewoon hun oude Schoen. schoenen Schoen. maken. Het is echt onzin. Nee, het is echt drama. Het is weer stil. Het is een het is in tijden niet zo slecht geweest. Al maanden. Maar al het onhoeveel aan, van aankomst, uh, dat is druk bij de schoenmaker, nou, ik, ik geloof er helemaal niks van. Het is gewoon niet zo. Maar kan je dan uh, nog gewoon je kop boven water houden? Ja, nog wel. Maar uh, ja, het is wel... Uh, als, je, als je tien keer op een dag van dit soort, je zal het wel druk hebben... terwijl je de krant op drie keer hebt aangelezen en denkt van... Oh, waar komt het ah, hoe Hoe nou van vandaan, weet je wel? Ja, dan heb je het niet druk, nee. Nee, het is gewoon echt... En als ik, ik, ik spreek genoeg schoonmakers om me heen en op vergaderingen. Niemand heeft het druk. Dus het is, ja, het is heel vreemd van. Maar je zou goed. het ook denken hoor, met de crisis dat mensen meer de schoen maken, gaan. Ja. maar ja, de mensen kopen gewoon goedkopere schoenen goed. en die zijn gewoon minder goed te maken, die je ook niet zo gaan maken. Nee. Nou ja, sterf ja, er dan. Rekenen. Ja, komt goed, goed. En uh, kop op, hè? Ja, tuurlijk. Hallo, je spreekt met Frank van BNN Radio 1. Hallo. Hoi. Uh, heeft u een Eh nou, het valt bij, zeg maar. Nou ja, weet je, ik dacht dus: schoenmakers hebben het nu heel erg druk. Het zijn al een paar, paar jaar zitten we eigenlijk in een soort crisis, wordt steeds erger. En dan is het enige die daar een beetje profijt van heeft, is een schoenmaker. Nou ja, inderdaad, de reparaties uh, dat hebben wij onder de, in de crisis niet onder te lijden, nee, klopt. Maar heb je meer klanditie dan, uh, laten we zeggen, vier jaar geleden? Nou, we hebben het een beetje uh, te lijden onder de kou eigenlijk. Als het zo koud is, blijven mensen te veel binnen. Lopen ze minder en uh, sluiten de schoenen minder. En uh, in die zin hebben wij sinds januari eigenlijk helemaal niet zo druk. Nee, maar je merkt niet. Uh, je hebt het niet minder druk. Zoals veel winkels en zoals veel uh, nou ja, bedrijven die dan mensen moeten ontslaan door de crisis. Ah. Dat heb je geen last van. Ja, nee, niet echt. Maar, maar het is ook niet zo dat ik nou echt zoveel drukker heb als voorheen. Nee, dat niet. Ja, niet. Dat... Het is meer een. een, een ja meer gelijk, gelijk gebleven in de laatste uh, jaren nou, eigenlijk. Maar meer, heb je hebt er dus ja. ook geen last van, van de crisis? Nee, we hebben geen last van de crisis, nee, niet echt. Nee. Oh, gelukkig. Nee. Nee. En zelfs, als ik moet zeggen, mijn wijverkoop, dan uh, valt het ook nogal mee. Dus uh, mensen onderhouden schoenen meer en uh, doen er op die manier langer mee. Dan ze, ja, juist als je dure nette herenschoen hebt, dan ga je die niet zo snel weggooien voor een paar nieuwe te kopen. En die kost gewoon nee. twee, 300 euro. Dan kan je beter even voor 30 euro uh, weer de punten ja, laten vervangen en de hak. Precies. Oh. Dus in dat opzicht, uh, ja. Goeie, gefeliciteerd. Ja, dank je. Dat je geen last van de crisis hebt. Oké. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt met Frank van BNN Radio 1. Hoi. Hallo, heeft u het druk? Ja. Yes. <laughs> yes. Daar ben ik heel blij om. Nee, want, want ik, ik maak een programma over de crisis op Radio 1. Oh. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, veel mensen hebben te lijden onder de crisis, ontslagen, minder verkoop. Want toen dacht ja. ik, schoenmakers, die hebben wel meer te verdienen misschien... omdat mensen geen nieuwe schoenen kopen, maar hun oude schoenen laten maken. Precies, ja. Dat gebeurt vaker in crisistijden. Dat de reparatiesector altijd weer aantrekt. Dus dat is... Uh... Maar heeft u echt veel meer klanten? Nou, heb gewoon uh, naar verhouding, gewoon goed werk, laat ik zo zeggen. Oh, heerlijk. Waar uh, iemand anders uh, weinig werk heeft, of geen werk, hebben wij in ieder geval genoeg werk. Dus je ja. bent een gelukkig, man. Ik ben een gelukkig, man. En dan heeft u nu iemand in de, in de winkel staan? Hoe? Nee, nee, ik ben alleen nou. Oké, oh, okay. dus even geen schoenen maken, maar. Ik was even uh, aan het poseren, even een hapje eten, want daar was ik nog niet aan toegekomen. Nee, nou ja, maar genoeg klanten, daar ben ik blij om. Ja. En uh, nou ja, gefeliciteerd! Ja hoor, dankjewel! Ja, zo, zo boeren de schoenmakers wel aardig hoor. Niet allemaal, maar uh, twee van de drie die ik, uh, die ik heb gesproken gingen wel lekker in de crisistijd. En uh, dus ja, er zitten ook wel positieve kanten aan de crisis. Tim, goeiedag. Hallo? Hallo? Hey, ik spreek met Tim, ja. Hey Tim, goeiedag. wat nee, toch een leuk uh, onderwerp je net met de schoenen schoene dingen. Ja toch? Ja, alleen, ja, dat ben me wel enigszins tegenstrijdig Ik denk dat mensen toch gewoon behoorlijk afvragen, toch, lijkt mij? Ja, ja, ja, ja. Het mes snijdt aan twee kanten, hè, denk ik. Ja, precies. maar nou ja, Tim, wat merk jij van de crisis uh, bij jezelf om je heen? Nou, ik heb een vriend van uh, Harm Jan En uh, ja, die, die, die is ook dus uh, ernstig aangetast door de crisis de laatste tijd. Hoe dan? Hij, hij had zeg maar zijn school afgemaakt, maar... Um, ja toen daarna heeft hij geen baan kunnen vinden. toen heeft hij tijdelijk uh, callcenter gedaan oh, ja. en ja, die heeft nu ook die zeg maar nu opgehouden met het en dat ja, hele callcenter? ja dat hele callcenter die was <laughs> de ochtend, tijd of zo. ik weet niet meer precies wat het was. maar uh, toen is hij dus uh, veel naar feestjes gegaan en zo. en nu is hij dus op een punt beland dat hij uh, zelf GHB thuis maakt en uh, dat dan uh, in flessen meeneemt en verkoopt. Dat klinkt enigszins ongeloofwaardig, maar ja. het is toch echt maar hoe neemt u die flessen dan mee? Um, nou, hij gaat dan vooral die uh, illegale feestjes af, zeg maar. En um, ja, er zijn veel illegale feestjes in Amsterdam. En ja, dan is het, zeg maar, daar wel veel vraagbaar. En zo komt hij nu een beetje rond. en uh, Niemand wil hem ook hebben, omdat hij um, communicatiewetenschappen heeft gedaan. En daar is hij heel veel vraagbaar. En dus zit hij nu in de GHB? Dat is best wel een carrière switch, hoor. Ja, precies. Ik, ik, ik, ja, ik, ik raad hem ook... Elk af om een te doen. <laughs> ik vind hem wel, wel pittig geswitcht, pittige maar kan hij daar dan kan hij verdient hij daar dan geld mee een beetje? Ja niet echt, dat, dat is ook zeg maar het probleem. Want zijn ouders die zijn er dus laat gekomen. Oh. en die hebben hem nu ook uit het huis gezet. Dus nu woont hij een beetje op de ene op de andere bank zeg maar van zijn vrienden. Ja. Dus ja, hij is wel een beetje fokt op eigenlijk. Ja en vang jij hem ook wel een beetje op? Huh? Vang want, jij hem nou, ook op? Niet, ja niet echt eigenlijk. Oh, een lekkere vriend ben je dan. <laughs> Eigenlijk niet zo, hè. Nee, maar ja, ik, ik woon ook nog gewoon bij mijn ouders. Dus, dan uh, ja. is het een beetje raar als ik een uh, enigszins verslaafde drugsverkopende vriend van me bij me thuis ga laten wonen. Is... En hoe zit jezelf dan, Tim? Uh, studeer jij nog of werk je al? Uh, ja, ik, ik, ik studeer zelf uh, wel en ik werk ook uh, gelukkig gewoon. Maar dat is dan een bijbaantje die je dus naast je studie doet, dus dat is niet iets waar je... Ja, ja ik, ja, ik doe nu uh, een bijbaantje bij een advocaatkantoor, dus misschien wel. Oh, dat is wel prima. En, en denk je dan dat je... Want daar had ik het eerder deze uitzending ook over... dat het ook moeilijk is om een baan te krijgen, ook als ouderen, maar ook als jongeren. Als je dan bent afgestudeerd, dat je dan een baan kan vinden in ja, waar je in hebt gestudeerd. Denk je dat jij wel een baan kan vinden? in? Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je heel veel gaat uh, slijmen op het begin. Dus je moet zeg maar, echt in besturen zitten, zodat je andere mensen bij waar zeg grote bedrijven waar jij laat doen werken in jouw sector, ja. dat je die goed leert kennen. Dus netwerken? Dat is een essentiële tip die je eigenlijk kan geven aan mensen die een baan zoeken. Je moet heel erg socialize. En ben je daar goed mee bezig? <laughs> ja, enigszins wel. Je moet gewoon voornamelijk in besturen zitten die carrièrebeurzen organiseren en dergelijke. Want dan kom je al eerder in contact met die mensen en dan is het niet zeg maar dat je als buitenstaande gaat solliciteren, maar meer als een betende al. Ja, dan, maak je, dan heb je een voorsprongetje, want dan denken ze, oh, dan heb, heb je Tim en die deed het leuk, daar en daar en daar, dus laten we hem maar de baan geven. Ja, nee, precies, want het is ook in, toevallig uh, waren, was er laatst een rapport van, dat uh, bij advocatenkantoren is het zo dat 70% niet via sollicitaties komt, maar gewoon via via. Gewoon intern, die eigenlijk, dus wat jij nu doet als bijbaantje, dat jij gewoon blijft hangen op een gegeven moment. Ja, precies, en dat het gewoon een bekende is die ze wel voordragen ja, dat is wel een goede Maar... Dan, als je zeg maar, daar gewoon niet mee bezig bent en je bent gewoon je studie aan het doen en verder niks, dan is het echt heel, heel moeilijk om naar een baan te komen. Ja, absoluut. Maar studeer je dan ook rechten? Dat je bij een advocatenbureau zit? Ja. Oké. Okay. En hoe lang moet je nog? Nou, ik moet nog twee jaar. Ah, oh, dus je hebt, nog wel, je hebt ook wel even de tijd nog om een baan te zoeken. Ja, nee, dat, uh, dat moet wel lukken. Over, dus hoop ik er. Is er een beetje werkgelegenheid in de, in de rechtensector? Uh, nee. <laughs> Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk helemaal niet, maar ja, het is gewoon dat je goed moet zoeken en je moet gewoon net een paar vrienden hebben die je daar kent, dat we niet meteen kunnen voordragen als er een uh, vacature open komt. Ja. Want ja, ik ken wel toevallig heel veel afgestudeerde studenten die nog een baan zoeken, maar dat zijn dan wel die mensen die dan uh, ja, alleen studeren, zeg maar, niet in een bestuur zitten of iets dergelijks. Nee. Wat, eh... Uh... Wat, wat, wat wordt jouw plan van aanpak? Ga je ervoor zorgen dat je blijft hangen bij waar je zit nu? Of ga je, heel, ga je nu al lijntjes uitgooien om een baan te krijgen? Um, ja, wat, ja ik, ik, ga nu, ik, ga, ik zit nu ook in een bestuur die carrièrebeursen zeg maar, voor universiteiten organiseert. En uh, ja, dan kun je dus ook al meerdere uh, advertaties doen, het ware. Nee. Maar dan, kom je wel, dan, bereid je wel je, dan bereid je wel je netwerk uit. Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor jongeren, voor jongeren zo. Dat ze echt een groot netwerk moeten hebben. Ja. Nou ja, en nu heb je op, uh, op de radio ook... Wil je nog een oproepje doen voor een baan op de radio, nu je er toch bent? Uh, ja, ik, ik, ik zoek eigenlijk nog wel een... Uh... Ja, ik weet niet echt een uh, leuke baan. <laughs> ik heb al enigszins leuke baan, dus ja... Ik weet niet echt of ik nou nog iets meer uh, zoek. Er kunnen werknemers jou ergens vinden als ze je nu hebben gehoord? En denken van, oh, die Tim, die willen we hebben. Want die is lekker nog om vier uur s'nachts wakker, nacht. Nou, ik denk niet dat de advocaat om vier uur s zijn die... Nee, <laughs> eigenlijk. Als je de, zui... de gemiddelde werkdeur... Hoe je van de advocaat rond de 60 uur ligt. Dus... Nee, dan, dan ik denk ik dat hij lekker ligt te slapen. <laughs> ik denk het ook, ja. Top. Dankjewel voor het bellen, Tim. Is goed, oké. Okay. En fijne Bye. nacht nog. Jij kan ook bellen. Wat voor effect heeft de crisis op jou? Laat je horen op 0800 1121 Of uh, mailen kan ook nachtbrakers.bnn.nl.